Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. In Zuid-Afrika is de uitvaartdienst gehouden voor voormalig aartsbisschop en anti-apartheidsactivist Tutu. Hij overleed zondag 90 jaar oud. De dienst in de St. George Cathedral in Kaapstad was met koorzanggebed en lezingen van onder meer president Ramaphosa. Hij noemde Tutu een wereldicoon en het morele kompas van zijn land... Ook prinses Mabel, de weduwe van prins Frizo, was er. De twee waren goed bevriend. Een toetel wordt vandaag nog geresumeerd. Dat is het oplossen van het lichaam. Het is een alternatief voor begraven en cremeren. De resten worden bijgezet in de kathedraal. Bij de jaarwisseling is een aantal politieagenten gewond geraakt. In Beurdaard in Friesland liepen drie agenten mogelijk gehoorschade op... toen ze werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook op andere plaatsen werden politiemensen en andere hulpverleners bekogeld. Ondanks het vuurwerkverbod was er opvallend veel vuurwerk en vuurwerkoverlast. De politie spreekt van een drukke jaarwisseling, maar door ingrepen van de ME liep het volgens de politie nergens echt uit de hand. In Groot-Brittannië zijn bij de jaarlijkse lintjesregen wetenschappers in het zonnetje gezet die betrokken zijn bij de bestrijding van corona. Ze zijn geëerd met een ridderorde. De belangrijkste wetenschappelijke corona-adviseur van de Britse regering was al eerder geridderd. Hij kreeg nu de titel Night Commander of the Order of the Bath. En ook mensen die betrokken zijn bij de productie van vaccins kregen een titel. En de proloog van de autorace in de Dakar Rally is gewonnen door een coureur uit Qatar. Hij was de snelste in zijn Toyota. De Spanjaard Carlos Sainz werd tweede in de rit over 19 kilometer. De Dakar Rally duurt twee weken en gaat dwars door Saoedi-Arabië. In totaal doen er 29 Nederlandse teams mee aan de woestijnrally. Het weer nog, het is droog met soms wat zon. 12 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Morgen eerst wat regen, in de middag droog... maar later weer stevige buien. Morgen wordt het dan iets kouder, een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 zijn Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En natuurlijk de allerbeste kerstwensen. Ik hoop dat u nog een beetje een leuke kerst heeft vandaag, tweede kerstdag. En dat betekent natuurlijk een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort: een wandeling terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En Vandaag met alleen maar kerstplaatjes. En natuurlijk bedankt nog even Kordraaien. Want ook Kordraaien is weer druk bezig geweest. om al zijn muziek beschikbaar te stellen voor dit programma. En natuurlijk onze opening. we kon het niet laten Natuurlijk onze herkennismelodie. Louis Davis met Weet je nog wel? oudje een opname? 1928. En dan nu alleen maar kerstmuziek. Johnny Jordaan, Piet Bambergen, Wilma Landkroon en Willy en Wilke Alberti. U hoort ze allemaal hier op de lokale omroep op CFM Zandvoort. En als eerste deze plaat van Wilke en Willy Alberti. Met Kerstmis op zee, kerst in een tehuis. Een zeeman vier kerstmis, maar heel zelden thuis. Hij is met die dagen vaak. Wat men aan boord ook en probeert, het blijft imitatie, maar het is kerstmis verkeerd. Dan komt het moment dat de radio klaart en dat men verbinding met de.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 de straten, arme bedel knaap nog rond. Al de wegen zijn verlaten. Niemand waart zich buiten, zelfs geen hond. Koude sneeuw dringt door zijn lekke klompen.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 Volt hij op een stoep er En hij hoort de kinders blijden. binnen een kerstlied zingen voor de Heer. Zijn bevroren handjes vroomgevouwen slaapt hij in en God verhoort hem dan. Als we zwoer vroeg het lijkje aan het spouwen, viert hij het keusfeest bij de engelen zwaar. Stille Nacht, Heilige Nacht. Glorie is deo, schooier te klein, zalvol verstand, even hier boven bij het kerk. Welke Albertje bent ik verlang naar kerstmis? En kerstmis, veelal zo aangeduid door Rooms-Katholieken... of kerstfeest, vooral aangeduid door protestanten... is van oudsher een belangrijk midwinterfeest. Door christenen wordt dan de geboorte van Jezus Christus gevierd. En de evangelische Lucas en Matthäus beschrijven de geboorte van Jezus in de Bijbel. En vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van... Jezus in Bethlehem en het kerstfeest wordt in de westelijke christelijke wereld en in sommige kerken van oost Oosterse christendom gevierd op 25 december. In de oosterse kerken die de Juliaanse kalender gebruiken, en voor de liturgische kalender zoals de Russische Orthodoxe Kerk en de Ethiopische Orthodoxe Kerk, wordt het 13 dagen later gevierd en in vele streken zijn er tevens speciale vierlingen op de vieringen op de avonden ervoor, kerstavond middernachtmis en of de dag erna in West-Europa wordt 25 december als eerste kerstdag... en 26 december als tweede kerstdag beschouwd. En dat betekent natuurlijk een hoop gezelligheid... alhoewel, we zitten natuurlijk in een corona-lockdown alweer. Vorig jaar vertelde ik jullie het ook al, want toen zaten we ook al in een lockdown... en nu zitten we wederom in een lockdown... en eigenlijk maar twee bezoekers op een dag, maar tijdens kerst en oud en nieuw... Mogen we dan vier mensen op bezoek ontvangen? Maar gelukkig bij ZFM Zandvoort zijn wij er ook bij met alleen maar leuke, gezellige kerstplaatjes. Onderweg zal meteen André Hazes nog een plaatje van Johnny Jordaan. Maar eerst die Piet Bamberg en Wilma Landkroom. Het lieve kerstman. Graag heb ik jou een cadeautje. Voor Wilma, dat staat er ook.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 ik draag uw hartje op mijn eigen hartje, dan gaat het zeker niet stuk. U leven de tijd van de leer, met Zandvoort uit Zandvoort, via de lokale omroep.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 Ik zit hier heel alleen er feest te vieren. De straf. Zeker wezen met niets wat. Me... Nog wat geven eenzame kerst, want ja, toch een beetje eenzaamheid dit jaar weer natuurlijk. Corona-lockdown en vier bezoekers die langs mogen komen. Het is kerst vandaag, tweede kerstdag, zondagochtend. En uh, de oorsprong van kerst is de Germanen. Die vierde rond midwinter, dat was 21 december, reeds midwinter of joelfeesten... Winterzonnewende, waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op uh, de dag van vandaag jul. In de Romeinse kalender viel de winterzonnewende op 25 december. En dat is natuurlijk zoals hier ook uh, eerste kerstdag. De viering van Kerstmis op 25 december ontstond in de vierde eeuw in Rome. En het is onbekend wie niet precies voor het eerst heeft ingesteld en waarom. En er zijn twee belangrijke verklaringen. Volgens de godsdienstelijk historische verklaring stelden de bischoppen een feest in als concurrentie, een opheffing van het geboortefeest van de zonnegod Sol Invictus. Maar er zijn sterkere aanwijzingen voor de kosmologische verklaring. Hierbij baseert men zich op het feit dat belangrijke kosmologische momenten in de hele antieke wereld als betekenisvol worden gezien. En als gevolg van de inspanning voor het berekenen van de juiste paasdatum werd Jezus uh, verwekking, geboorte en dood volgens de uh, antieke gewoonte op kosmologische belangrijke momenten gesitueerd. En aangezien Jezus gestorven is rond lente en knoks werd zijn verwekking uh, hetzelfde moment geplaatst met als gevolg dat zijn geboorte samenviel met de winterzonnewende. En wij vieren gewoon eerste en tweede kerstdag en natuurlijk kerstavond met een hoop familie en een hoop gezelligheid. Dat proberen we althans natuurlijk als er geen corona-lockdown is. Maar natuurlijk met vier mensen kan het ook heel gezellig zijn die bij u op bezoek komen en toch gezellig lekker eten en misschien wel cadeautjes onder de boom... Want ook de kerstboom hoort bij ons thuis hè, tijdens kerst. Onderweg nu muziek van André van Duin. Een paar plaatjes, Jingle Bell en vaak droom ik van een wit kerstfeest. Alleen een wit kerstfeest in Nederland, dat gebeurt niet echt heel vaak. Jingle Bell. That's a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 Gaan we dus Gesproken of gelachen. Ja, mogen we er weer voor u alleen maar gezellige, vrolijke kerstplaatjes draaien? is er altijd een kersttoespraak. Op eerste kerstdag houden diverse staatshoofden en monarchen een kersttoespraak die vaak wordt uitgezonden op radio en televisie. En ook de pauze geeft vanaf het balkon van de Sint-Pieterse Basilicum een kersttoespraak. En geeft de zegen Orbi, het Orbi en wenst iedereen een zalig kerstfeest. En dat vaak in verschillende talen. En wij doen dat met alleen maar mooie muziek. U hoort u diverse BN'ers met een heel gelukkig kerstfeest.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 Vertel hoe dat ooit was. En iedereen die luistert naar een stem. De tafel staat weer vol. Je pakt een oliebol. De kaarsjes zorgen voor de mooiste sfeer. En wie vergeten wordt, stuur je een aanzichtkaart. dan doe je iets. Is nu even anders? Leef dit maar. Een kerstfeest. En daarvoor Ben Kramer met winter. En de kerstboom, sommige mensen vragen zich af waar komt die vandaan? De kerstboom, een spar, maar geen dennenboom, gaat terug op een Duitse gewoonte... die ontstaan is in de 16e eeuw. Luther verklaarde begin 16e eeuw... de kerstboom tot symbool van de geboorte van Jezus Christus. Eerst stond de boom alleen nog in kerken en eind 19e eeuw haalde men hem... als eerste in het protestantse land alsnog de huiskamer binnen... En de kerstboom herinnert de christenen volgens Luther aan de boom in het paradijs. En de kerstboomballen aan de vruchten waarvan Adam en Eva aten. De piek in de boom staat voor een ster die de wijze de weg wees naar de geboorteplaats van de Jezus. En soms wordt de piek daarom door een ster vervangen. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. Een uurtje is kort en hij vliegt ook voorbij. U hoort nu nog eventjes Joep van het Hek met Flappie. Ik wens u nog een hele fijne tweede kerstdag. En misschien tot volgende week en anders tot volgend jaar.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 Een vreselijke man, en ik ben gillend en stampend naar bed gegaan. Het eerste uur liggen haal in de poes. Zie wensen jullie allemaal fijne dagen en een voorzien.